5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. En een goedemiddag, straks in het NOS Radio 1-journaal. De advocaat van Greenpeace. En over Greenpeace gaat ook het eerste bericht in het NOS-journaal met Renate Evers.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 Staatssecretaris Tevens ziet niets in het plan van de PVV... om het vluchtelingenverdrag van de VN op te zeggen. De PVV wil alleen mensen toelaten die kunnen aantonen... dat ze niet terecht kunnen in een land in de eigen regio. Dat zouden er niet meer dan duizend per jaar mogen zijn. Maar Teven zegt dat hij er niet aan moet denken... dat andere landen ook uit het verdrag zouden treden. Hij vraagt zich af wat er dan bijvoorbeeld zou gebeuren... met de talloze vluchtelingen uit Syrië. Teven zegt dat een verdrag niet zomaar kan worden opgezegd. De evangelische school Talita in Utrecht moet, net als de Rotterdamse school Timon, zeer waarschijnlijk dicht. De basisschool krijgt vanaf 1 januari geen geld meer van het ministerie van Onderwijs. Basisschool Talita is een nevenvestiging van Timon. Als het bestuur in Rotterdam niets doet, krijgt daardoor ook de school in Utrecht vanaf januari geen geld meer. De school in Rotterdam moet dicht, onder meer omdat er onbevoegden voor de klas stonden. De inspectie beoordeelde de school als zeer zwak.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 Het openbaar ministerie heeft afgelopen mei een inval gedaan bij Atlon Carlease, een dochterbedrijf van de Rabobank. Dat bevestigt de leasemaatschappij naar aanleiding van berichten van vakblad Automotive en de website Follow the Money. Justitie wil alleen kwijt dat er een onderzoek loopt naar strafbare feiten rond de aanbestedingsprocedure van voertuigen van de ministeries van Defensie en Justitie, en dat onderzoek wordt binnen een paar maanden afgerond. Het weer, vanuit het westen gaat het regenen en landinwaarts gaat de regen over in natte sneeuw of sneeuw en kan het lokaal glad worden. De temperatuur daalt tot rond of iets boven nul. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat motregen of natte sneeuw. In de rest van het land is het grotendeels droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 3 tot 6 graden. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, nog steeds vooral rond Rotterdam? Of hebben de files ja. zich verspreid? Nou, dat wel. Maar de meeste files staan inderdaad rond Rotterdam. Zeker op de A15 vanuit Europoort. 18 kilometer file tussen Rozenburg en rotterdam -Charles. Ja, Het slechte weer dat helpt ook allemaal niet echt mee. Maar voor de rest is het toch een hele normale avondspits, toch? Op de A16 vanuit Breda was een aanrijding bij de randweg van Dordrecht. Er staat nog 4 kilometer file, maar de weg is weer vrij. A50 dan, van Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein 2, ook dat komt door een ongeluk... En de A58 valt op van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 5 kilometer. Wat doen bier, wat doet wijn met de baby in de buik? Josephine is tijdens deze uitzending op onderzoek uit. Straks haar bevindingen. Altijd en overal NRC lezen? Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 24,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash ipad.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 De FIFA heeft de stembussen heropend om de beste voetballer van het jaar te kiezen. Portugees Ronaldo maakte na zijn doelpunten van gisteravond tegen de Zweden een hele goede kans om te winnen. De Portugese voetbalcommentatoren uit die stemmen in ieder geval op hem. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Brazil, Brazil, Brazil, Brazil, Ja, het gaat wel weer goed met ze hoor. Opluchting, ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag... door de vrijlating op borgtocht van de Greenpeace-activisten in Rusland. Maar het doel blijft de volledige vrijlating van zowel de bemanning... als het schip de Arctic Sunrise, zegt minister Timmermans in een reactie. Ik ben ontzettend blij dat ze in ieder geval uh, op borgtocht uh, vrij zijn uh, nu. Uh, maar daar zijn we er nog niet mee, want uh, ze worden nog steeds vervolgd. Uh, wat mij omgaat is uh, dat we zorgen dat het schip uh, en uh, de dertig uh, bemanningsleden ook uh, Rusland kunnen verlaten. Waar is deze beslissing aan te danken geweest? Uh, ik uh, wil niet speculeren waardoor het komt. Uh, laten we het er op dit moment op houden dat het Russisch rechtssysteem uh, gewoon zijn werk uh, doet. En laten we, als het eenmaal allemaal achter de rug is, uh, evalueren waar het mogelijk allemaal aan gelegen heeft. Kan het iets te maken hebben met het bezoek van de koning? Hè? De koningin? Nogmaals. Uh, ik, ben pas, uh, ik voel me pas vrij om uh, daar allemaal met u over te spreken op het moment dat de hele zaak achter de rug is. Nu wil ik het graag ophouden dat kennelijk het Russisch rechtssysteem uh, zijn werk doet. Ze mogen vrij op borgtocht, maar ze moeten wel in Rusland blijven. Uh, wat wil dat zeggen? We weten nog niet precies wat uh, de consequenties zijn van wat de rechter nu heeft uh, besloten. Dat uh, gaat ook gepaard met een hele... Papierwinkel uh, En die papieren zullen ook door de advocaten en door ons geanalyseerd moeten worden... om dan te bezien wat daarvan de consequenties zijn. Ze, mo ze moeten daar blijven in afwachting van een proces. Hoe lang kan dat gaan duren, denkt u? Ook dat is op dit moment uh, niet uh, duidelijk. Uh, als u, uh, en u heeft het gevolgd de afgelopen weken. Dan heeft u ook gezien dat er vaak verrassingen uh, uit de hoge hoed komen in, uh, in Rusland. Uh, dat zullen we dus ook gewoon moeten afwachten. Maar nogmaals, onze inzet blijft erop gericht. Ook met onze diplomatieke inspanningen en onze gesprekken met Rusland... om schip- en bemanning zo snel mogelijk helemaal vrij te krijgen. Er moet een borgsom worden betaald? Speelt de staat daar ook een rol in? In die zin betaalt de staat dat of betaalt Greenpeace dan? Greenpeace betaalt de borgsom. De staat helpt bij het op tijd het geld ook te bestemde plekken te krijgen. Maar Greenpeace betaalt? Greenpeace betaalt. Minister Timmermans in gesprek met verslag over Wilco Boom. Nou eens even vragen aan Greenpeace of ze al betaald hebben. Jasper Teulings, advocaat van Greenpeace International. En aan de lijn, hebben jullie al betaald? Maar voor de activisten voor wie vrijlating op borg is gelast door de rechter, hebben wij ook inderdaad betaald. Diverse landen helpen ons om het geld, dat is inderdaad ons geld, in Rusland te krijgen. Omdat de bureaucratische belemmeringen vrij stevig zijn. Want je kan dat niet zomaar overmaken naar Rusland? Nee, daar zijn de, de nodige beperkingen aan verbonden. Uh, maar gelukkig, uh, inderdaad, de steun van diverse landen, waaronder Nederland, uh, met het uh, uh, mogelijk maken van die betalingen. Maar Greenpeace betaalt. Ja, en dat is dus overgemaakt. Hebben de Russische autoriteiten er dan meteen de beschikking over? Oftewel, uh, kunnen ze dan in principe de mensen vrijlaten? Uh, de gelden worden overgemaakt aan de aan een rekening van de rechtbank. En de rechtbank uh, heeft de tijd nodig om die rekening op te snorgen... omdat kennelijk de vrijlating op borstelling uh, zo uitspoelijk is... Dat, uh, dat het niet een uh, veelgebruikte procedure is. Um, als het geld eenmaal binnen is bij de rechtbank... dan, uh, dan verwachten we dat uh, de, uh, de vrijlating binnen enkele dagen zal plaatsvinden. Um, we hebben zelfs zojuist begrepen dat de eerste activisten... Uh, Anna Paula uit, uh, uit, uit Brazilië... ...als er juist op vrije voeten is gesteld in het afgelopen half jaar. Dus dat is, dat is heel gunstig. Dat gaat sneller dan we hadden verwacht. Ja, dat betekent dat de anderen, waaronder de twee Nederlanders... ...misschien morgen of uiterlijk overmorgen op vrije voeten uh, kunnen komen. We hopen dat het binnen de komende dagen zal gebeuren. Ja. En overigens, uh, die, die aanklacht die staat nog steeds op. Uh, nou ja, dat, daar wou gesteld. ik het verder over hebben met, uh, met u, want die staat nog steeds. Wat gebeurt er nu met die aanklacht? Nou, de mensen worden vrijgelaten op borgtocht en moeten zich beschikbaar houden voor het verdere onderzoek. Ieder uh, deze, deze week werd nog verlenging van de detentie gevorderd. En in één geval is dat toegewezen. En de grondslag daarvoor toen was uh, uh, uh, hooliganisme. Ja. Maar uh, formeel is de situatie nog steeds zo dat die piraterij-aanklacht niet is komen te vervallen. Dus. Uh, op basis waarvan die vervolging gaat plaatsvinden. Dat is ook nog steeds niet duidelijk. Nee, maar hij hangt nog steeds boven de markt. Er is er nog iets wat boven de markt hangt... namelijk dat Zeerecht-tribunaal in Hamburg. Die doen uh, komende vrijdag uitspraken in die zaak... Hè, want Nederland heeft die zaak aangespannen tegen uh, Rusland. Um, doet die uitspraken dan uiteindelijk nog wat toe... nu het merendeel van de mensen wel op borgtocht is vrijgelaten? Ja, die, die doet er enorm veel toe. Nederland heeft daarin gesteld, in die procedure dat uh, Rusland met het schip nooit had mogen enteren. En dat alle navolgende acties door de Russische autoriteiten... en dat is dus de detentie, uh, de vervolging, nooit had mogen plaatsvinden. Dat die in strijd zijn met internationaal recht. Uh, als de vordering van Nederland wordt toegewezen... namelijk de onmiddellijke vrijlating van het schip en de mannenvreden... dan is dat een bindende uitspraak voor Rusland... Uh, Nederland heeft ook gevorderd dat alle vervolgingshandelingen zullen moeten worden gestaakt... en dat mensen vrij zullen moeten zijn om het land te verlaten. Dus dat gaat duidelijk een stap verder... Uh, dan uh, wat er op dit moment door de Russische rechter is gelast. Want uh, nu uh, zijn de paspoorten nog steeds ingenomen. Het is onduidelijk welke voorwaarden zijn verbonden aan die borgstil. Uh, en in principe mogen die mensen dus het land nu nog niet verlaten. Nee. Maar goed, vrijdag dus die uitspraak. En het laatste nieuws is dat de eerste Greenpeace-activist zojuist is vrijgekomen. Meneer Teulings, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Josephine Trehi is op zoek naar antwoord op de vraag... of je een wijntje of misschien een biertje kan nemen tijdens de zwangerschap. Het lijkt onschuldig, maar zeggen verslavingsklinieken, dat is het niet. Ze maken zich grote zorgen over het feit dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen... wel eens drinkt op het moment dat ze zwanger zijn. Het vorige uur hoorden we Josephine die op bezoek was bij een kerstverse moeder. Nu is ze bij moeders die nog moeder moeten worden. Oftewel bij een verloskundige praktijk, de verloskundige praktijk Bijlmer in, uh, in Amsterdam. Uh, natuurlijk. Josephine, uh, wat vinden ze er daarvan? Nou, ik kwam net... Uh, ik, het spreekuur is hier en uh, er kwam net een cliënt een mevrouw uh, die net klaar was. Die liep weg met haar man. En dus ik vroeg um, uh, ja, of zij wel eens een wijntje dronken. Wat, uh, absoluut niet. No way, zei ze meteen. Dus dat was duidelijk. Het is hier dus uh, tot zeven uur vanavond spreekuur in uh, de verloskundige praktijken van Hanna Plever. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooie praktijk heeft u met... Uh, een weegschaal natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. De tafel. Ja, de tafel. Want dit is een bloeddrukmeter. Bloeddrukmeter. En, en dit apparaat de... ken ik ook nog wel van mij. Dat is de dopstoon, zoals... hè? He? Om ja. het hartje te luisteren. Ja. ja. ja. Het negenmaandenboek. maanden ja. boek. En wat, ik film wel op op die kast. Daar staat een fles rode wijn. Ik heb ooit aan een, uh, uh, een televisieprogramma meegedaan. Ze mochten hier filmen. Ze mochten mijn praktijk gebruiken om hier uh, filmopnames te maken. En toen kreeg ik als cadeautje een fles wijn. Nou, die staat er al een half jaar. Oh, dat is niet om te proosten. <laughs> of, uh, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik was er straks dus bij een uh, mevrouw die net bevallen was. En zij zegt, ja, mijn huisarts, zij heeft tegen mij gezegd... kan best wel hoor, af en toe een wijntje. En dat doe ik ook wel eens op een feestje of uh, op het terrasje van de zomer. Uh, nou, dat is niet mijn advies. Ik adviseer alle zwangeren om uh, absoluut niet te drinken tijdens een zwangerschap. Ook niet één wijntje, ook niet een proseccootje, ook niet een biertje. Uh, net zoals ik ze ook adviseer om niet te roken. Geen, niet één sigaretje, niet twee sigaretjes en ook geen jointjes. Uh, het is heel slecht voor het onge ongeboren kind. En uh, er is onderzoek gedaan en het blijkt dat alcohol heel slecht is voor de hersenen van een, een, een jonge feut. Dus vandaar dat ik alle zwanger adviseer om niet te drinken. Ook niet één glaasje. Nee, maar dat zelfs één glas alcohol kan ook kwaad? Nou, ik denk dat alcohol gewoon helemaal niet goed is voor een ongeboren kind... of het nou één glas is. Wat, wat, en wat is één glas? Doe je één glas per week? Doe je één glas per 14 dagen? Doe je één glas per maand? Kijk, als iemand gaat trouwen en hij drinkt een half glaasje champagne op zijn trouwdag. Nou ja, goed, dat zijn twee, drie slokken. Maar ik denk, een glas per week of een glas in de twee weken absoluut niet goed is. Maar dan hoor je ook weer, zoals van die mevrouw die ik om half vijf sprak, die zei: ja, er zijn ook weer onderzoeken die zeggen nou, dat het helemaal geen kwaad kan. En sterker nog, er is een onderzoek van Harvard. En uh, die zei dat uh, jongetjes of moeders van jongetjes, als die af en toe een glas alcohol drinken, dat ze er zelf slimmer van worden. Nou, dat heb ik nog nooit van gehoord. Het spijt me, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik weet dat er uit onderzoeken is gebleken dat het slecht is, alcohol. Dus daar houdt me maar aan. En eh, zolang er niet echt 100% bewezen is dat het geen kwaad kan... blijf ik mijn zwanger adviseren om absoluut geen alcohol te drinken. Die tien verslavingsinstellingen die vandaag de noodklok luiden... die zeggen we willen meer voorrichting gaan geven, ja. ook aan huisartsen. Dat lijkt me verstandig, ja. Als een huisarts zegt dat je gewoon alcohol mag blijven drinken, is, denk ik niet dat het verstandig is. Of die mevrouw heeft het graag willen horen, natuurlijk. Dat kan ook. het is maar wat je horen wil. Uh, maar als dat zo is, dan denk ik dat het verstandig is dat er uh, ja, dat, uh, ja, meer voorlichting wordt gegeven. Onder andere ook aan zorgverleners, hulpverleners. Ja, ja. Uw spreekkamer of uw wachtkamer, moet ik zeggen, zit vol. Dus laten we de volgende uh, naar binnen halen, de volgende cliënt. En Bert, straks um, met zwangere vanaf hier. Met nog meer zwangere vanaf de verloskundige praktijk in de Bijlmermeer in Amsterdam. Josephine Trighi. Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, Wijnand aanrijdingen. Aanrijdingen in deze spits, maar toch een avondspits die eigenlijk heel gewoon is. De meeste dagelijkse files staan rond Rotterdam. Op de A15 staat de allerlangste vanuit Urepoort. Nog altijd 15 kilometer tot aan Rotterdam scharloos En een aanrijding op de A16, nu van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Noordbrug. 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ja, dat gaan we zo doen. Dan weet u alvast wat we gaan draaien. Een soort teaser is dat, uh, locomotion. Dan weet u uh, dat u kunt verheugen op maneuvers in the dark. Maar eerst heb ik nog een bericht voor u. Suiker, dat is voor de Filipijnse stad Ormok een belangrijke economische factor. Rond de stad liggen rietsuikerplantages van vele honderden hectares. Die hebben door de storm flinke schade opgelopen. Maar erger is dat de enige raffinaderij van het eiland Leiden buiten bedrijf is. Verslag even Roel Paal vanuit Ormok. Een zacht windje blaast door het geraamte van de suikerfabriek. Je hoort alleen het gekraak van loshangende golfplaten en het gekwetter van vogeltjes die hun intrek hebben genomen in de verlaten raffinaderij. Als de sugar mill vol in bedrijf is, dan klinkt dat heel anders. You better cover your ears. It's very, very loud here. Very noisy. Stop dan je oren maar dicht, zegt manager Joe Diaz. De fabriek ziet eruit alsof hij in geen honderd jaar meer is gebruikt. Het tegendeel is waar. Alles was klaar voor de start van een nieuw productieseizoen. Maar net een paar dagen daarvoor kwam de storm... die maar weinig heel heeft gelaten van het complex. De honderden karretjes waarop de rietstengels naar de fabriek gereden moesten worden... staan werkloos afgerangeerd. Deze fabriek is goed voor ruim 40 miljoen kilo suiker per jaar. En nu dus 0,0. Dat is vervelend voor het suikerbedrijf maar minstens zo vervelend voor de 500 werknemers. Well voor uh, for the meal uh, we had to let our employees go on uh, emergency leave or forced leave for that matter. Die zijn met verplicht verlof gestuurd. They get paid until their leaves are, uh, are exhausted. De eerste drie weken krijgen ze doorbetaald. Daarna is de koek op. De landarbeiders op de plantages die de akkers moeten bewerken... en nu het riet hadden moeten kappen, die zijn nog slechter af. Vanaf dag één is hun loon gestopt. Je hoeft niet ver te zoeken om zo'n dagloner te vinden. Jenning, een kleine man met een verweerd gezicht... woont in een klein dorpje omgeven door velden suikerriet. Hij zou nu aan het werk moeten zijn op de plantage... Maar daar is nu niks te doen. Hij en zijn gezin merken het meteen. Er is weinig te eten. En zo te zien had hij ook al geen geld voor bouwmateriaal... om zijn huisje weer een beetje fatsoenlijk op te bouwen. Het is een houtje-toutje-krot geworden... dat bij een volgende storm geheid weer aan flarden wordt geblazen. 600 pesos per week zou hij krijgen. 12 euro. Het was al niet veel, maar nu heeft hij helemaal niks om zijn vrouw en drie kinderen te onderhouden. Andere werk is geen optie voor hem. Hij is 60 jaar en heeft zijn hele leven riet gekapt. Iets anders kan hij niet. Er zijn duizenden gezinnetjes als dat van Jenning. Alles bij elkaar zijn er meer dan 70.000 mensen voor hun dagelijks brood afhankelijk van die ene fabriek. Dus ik hoop dat. We will be able to do things fast. We're targeting to finish the repairs by the first few weeks of next year. Joe Ruiz hoopt dat de Sugarmail begin januari weer aan de praat is. Maar zijn directeur houdt er rekening mee dat het ook wel eens een vol jaar zou kunnen duren. Hoe het ook zij, als het langer duurt dan volgend jaar mei, dan hoeft het sowieso niet meer. Want dan is dit suikerseizoen voorbij. De reportage was vanuit Ormok van Pauw. En u weet wat er nu komt. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. In the dark locomotion was dat. Het NOS Radio 1-journal. Sport. De gouden bal, de prijs voor de beste voetballer van het jaar, ging de afgelopen vier jaar naar de spits van Barcelona, Lionel Messi. Stembussen voor dit jaar die waren al gesloten, maar. De Wereldvoetbalbond, FIFA, heeft de stembussen weer geopend. Er zouden namelijk te weinig stemmen zijn binnengekomen. Ook op een manier van democratie. Edwin Winkels in Spanje, correspondent. Edwin, te weinig stemmen. Uh, en ondertussen gisteravond Cristiano Ronaldo... scoorde drie prachtige doelpunten tegen Zweden. Uh, heeft het een met het ander te maken? Nou, Ik denk wel niet, niet dat er te weinig stemmen waren... maar wel met even de andere maatregelen die de FIFA heeft aangekondigd... is dat uh, al diegenen die hun stemmen al hadden ingestuurd... die stem kunnen wijzigen. Dus ja, dan, dan plus de mensen die inderdaad nog niet hadden ingestuurd of te laat waren, uh, zou je kunnen denken, die kunnen wel, wel beïnvloed worden natuurlijk door uh, die, niet alleen het doelpunt gisteren, ook in de heenwedstrijd tegen Zweden. Ja. Ook zijn laatste wedstrijd bij Real Madrid. Uh, Cristiano Ronaldo maakt een waanzinnige herfst mee. Dus dat zou ongetwijfeld uh, de stemmen kunnen heen, beïnvloeden, ja. En wanneer hebben ze nou die beslissing uh, genomen voor of na de wedstrijd? gisteren in de loop van de dag... wanneer het moment precies was, uh, weten we niet. Toen wist natuurlijk de FIFA dat die wedstrijden gesteld moesten worden. En toen hebben ze een uh, brief, een mail gestuurd... naar alle mensen die, uh, die mogen stemmen. Dat zijn uh, per, per land uh, één journalist, één voetbaljournalist... De bondscoach en de aanvoerder van het nationale elftal, uh, die mails die gaan ook hier de bonden. Dus die komen dat vandaag pas bij alle bondscoaches, bij Louis van Gaal, bij de aanvoerders, et cetera. Ja, dus die kunnen nu hun stemmen gaan wijzigen als ze dat willen, na het zien van wat er gisteravond allemaal gebeurd is. Inderdaad. Ja, gisteren ze weten toch al heel lang dat die wedstrijden gespeeld zouden worden. Dat staat volgens mij al jaren vast, dat op deze dagen de beslissingswedstrijden worden gespeeld. Ja, daarom is het ook heel vreemd dat het nu op het laatste moment wordt veranderd. Het is wel zo, daar waren we al jaren jarenklachten over, dat die stembussen heel vroeg sluiten. Afgelopen vrijdag, 15 november. En dan moet er nog anderhalve uh, maand in dit jaar worden gespeeld. Er gebeurt nog altijd wat. Uh, ik kan me herinneren ooit, nog uh, eens dus in Barcelona in 1992, dat Christoph Stoichkov de gouden bal zou, zou winnen. Uh, Barcelona had alles gewonnen. Dit jaar was voor het eerst, hadden de Europa Cup gewonnen. Maar ineens scoorde Marco van Basten met meer dan vier doelpunten tegen Gotenburg. En uh, uiteindelijk was Marco van Basten de, de toch verrassende winnaar door. Onder andere die vier doelpunten... ...op het allerlaatste moment. Okay. En dat zou zich dit jaar weer kunnen voordoen... ...met, met inderdaad... Uh, de dat, ...dat de stemming voor het eerst in de historie... ...van die prijs uh, wordt verlengd. Ja, Nou goed, over Van Basten hoor je mij niet klagen. Maar uh, nee. was, was Ronaldo... Uh, ...de grote favoriet eigenlijk... Uh, ja. uh, ...vooraf? Of is hij nu opeens... ...na gisteravond de grote favoriet? Nee, zijn naam klinkt natuurlijk al, al heel lang. De, de enige kritiek die sommigen hebben is van... ...ja, hij heeft geen enkele titel gewonnen. Nog met Real Madrid, nog met Portugal... Aan de andere kant is dit natuurlijk een individuele prijs. Dus niet voor de club, maar voor, de, voor wie de beste voetballer is... Uh, hij was zat wel, uh, wat ik hoorde van, van binnenbronnen, uh, bij de top drie. Dat, de, de strijd ging tussen uh, Ribery van Bayern München... die wel alle prijzen gewonnen heeft dit jaar... Uh, Ronaldo en Messi. En vlak daarachter hoorde ik uh, Nijmaar en Ayen Robben. Ayen Robben toch ook even de mannen van Bayern München natuurlijk. Uh, dus Ronaldo zat wel bij die top drie in principe. Het maakte al kans om hm. te winnen. Ribery leek de grootste kans te hebben... maar misschien dat dat na gisteravond is veranderd. Ja. Uh, is het ook een beetje een goedmaker? want uh, Blatter was het toch laatst bij een college ergens in Engeland... heeft hij Ronaldo een beetje raar nagedaan en, en ook wel een tikje belachelijk gemaakt. Is het een soort lijnpoging of moet ik niet in dergelijke complotten denken? Ja, nou, Blatter zelf gisteren ook al, ik geloof via Twitter of Facebook, zei ook al van, nou, prachtige Christiane Ronaldo hebben we gezien. Uh, dus die, die stak hem ook uh, flink wat veren uh, achterin. En uh, dus het lijkt een beetje van, voordat Ronaldo, die heeft ook het gedacht dat de FIFA tegen hem is, dat het een complot is en alles, dat kan hij nu niet meer uh, beweren. Hij wil de prijs heel graag winnen. Hij was de laatste trouwens voor, voor die economie van Messi via die de gouden bal won, Ronaldo. Uh, hij wil hem heel graag graag winnen. En uh, het lijkt er een beetje op de FIFA van, zelfs in Madrid hoor denken ze dat uh, de grote sportclub Marca opende vandaag, van nou ja, de, de stemming wordt, ver, wordt uitgebreid, wordt, wordt verplaatst, omdat zelfs de FIFA aan de knieën ligt van onze Ronaldo. Ja, nou gisteravond, wie kan er tegen zijn? Edwin Winkels, we gaan kijken wie hem uiteindelijk gaat winnen, die gouden bal. Dankjewel.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 Dat doen ze ook. Verhuizen met garanties en verzekering. erkendeverhuizers.nl Dit is Radio 1. Op Radio 1 is het half zes geworden tijd voor het NOS Journaal met Renate Evers. De kans is groter geworden dat het Europees parlement in de toekomst niet meer in Straatsburg vergadert. Het parlement krijgt het recht om zelf te beslissen waar en wanneer het vergadert. Nu wordt afwisselend in Brussel en Straatsburg gepraat, maar de parlementariërs willen daarvan af. De maandelijkse bijeenkomst in de Franse stad kost het parlement per jaar zo'n 200 miljoen euro.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 In Gent heeft een jongen in een auto acht scholieren aangereden. Eén scholier raakte zwaargewond. De politie hield de minderjarige jongen korte tijd later aan. Volgens een ooggetuige moest de automobilist uitwijken voor een scooter. De Belastingdienst werkt aan een app... waarmee mensen hun belastingaangifte kunnen doen. Het gaat vooral om eenvoudige aangiftes... die al voor een deel door de Belastingdienst zijn ingevuld. De app wordt nu nog getest... en het streven is dat die in 2015 op de markt komt. En de landelijke storing bij KPN met internet is voorbij. Klanten van KPN konden vanmiddag om kwart voor twee... ineens niet meer internetten. En om kwart over drie was de storing grotendeels verholpen. Het internetverkeer is nu weer helemaal normaal... zegt het telecombedrijf. KPN weet nog niet wat de oorzaak was van de storing. Volgens KPN hadden alleen eigen klanten last van de storing. Klanten van dochterbedrijven konden gewoon internetten. En dat zover het nieuws. Marco Verhoef, Regen en sneeuw. Ja, maar een natte sneeuw, laten we het niet overdrijven. Kijk, het is een klein spelbritje van de winter. Het moet overigens nog ontstaan. Ik heb het nog niet voorbij zien komen in de waarnemingen. Maar het kan de komende uren. Er valt wat regen en motregen. En op sommige plaatsen kan er dus ook wat natte sneeuw gaan vallen. Uiteindelijk vannacht in het noordoosten van het land als eerste droog. Daar begint het op te klaren en daalt de temperatuur nog net onder het vriespunt. Kan lokaal dus glad worden. Het zou ook in het zuiden kunnen gebeuren. Hoewel die kans niet zo heel groot is door die winterse neerslag die valt. Dan morgenochtend in het zuiden nog. Kans op wat natte sneeuw, maar al snel wordt het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. In het zuidoosten blijft het overigens wel een groot deel van de dag bewolkt. De wind draait naar het oosten tot noordoosten, is matig kracht 3 tot 4. En de temperaturen liggen zo rond de 3 tot 5 graden. De dagen die volgen zijn simpel samen te vatten. Af en toe schijnt de zon, het is meest droog. Overdag 6 of 7 graden. En in de nacht net iets boven nul. Wijnald Zwaan bij de ANWB. Heeft het verkeer last van de nattigheid? Nou, nee hoor. Het is een normale avondspits. Uh, ja, het is wel te merken dat het uh, ook regent rondom Rotterdam. Want daar staan de langste files. Vooral op de A15 vanuit Europoort. Er staan tussen Rosenburg en rotterdam charloos maar liefst 17 kilometer file. En dat is niet de enige file daar. Want aan de oostkant van de stad was een aanrijding op de A16. Richting Breda bij de Van Brienoortbrug. Gelukkig is de weg inmiddels wel weer vrij. Maar het maakt ook de dagelijkse file daarachter op de A20 vanuit Hoek van Holland extra. Lang. Verder was er een ongeluk op de A12 naar Duitsland... bij Zevenaar, 5 kilometer fieden, maar de weg is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Utrecht, bij knoopend Hooipolder, 7 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Net zoals op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... tussen Leusden en Nijkerk, 10 kilometer... En de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Knoopen Beekbergen en Apeldoorn Noord, 7 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Blijf luisteren, want we hebben zo nog een reportage over een speciale manier om geld op te halen. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 De chemische wapens die Syrië bezit worden mogelijk ergens op zee vernietigd... dat zegt de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Die optie van het vernietigen van de Syrische chemische wapens op zee... die ligt op tafel al een tijdje. Die is soms uh, goed bekend. En die zal op tafel blijven liggen tot het moment dat de lidstaten een finale beslissing hebben genomen. Al well, dus Christian Chartier, woordvoerder van de OPCW. Verslaggever voor de Arabische wereld is Lex Runderkamp. Lex, uh, waarom denkt de OPCW nu na over het mogelijk op zee vernietigen van uh, die chemische wapens? Nou ja, Ze denken dat, zoals hij zei, al een tijd over na. En dat heeft er toch wel mee te maken... dat uh, het uh, erg moeilijk is natuurlijk om een locatie in de wereld te vinden... De, uh, een land dat bereid is om die enorme hoeveelheid chemische grondstoffen... voor chemische wapens uh, te gaan vernietigen. Uh, er is natuurlijk achter de schermen door de OPCW... hier en daar al gepolst bij landen van kunnen jullie het doen? Zouden ja, jullie het Albanie willen? Albanië bijvoorbeeld. Albanië, België. Het kwamen ineens in de media met de melding van... ja, wij gaan het in ieder geval niet doen. dus de optie uh, die bestaat om het uh, ergens op zee, op een schip of op een booreiland of, of een offshore eiland te doen, die lag er al langer, maar die is kennelijk nu wat serieuzer geworden, omdat het, ja, landen niet happig zijn om, om nee. eraan mee te werken. Dat begrijp ik Lex, maar kan het eigenlijk op zee? Want het lijkt me nogal gevaarlijk en je moet nogal wat maatregelen noemen, nemen om te voorkomen dat het bijvoorbeeld in het milieu komt. Uh, absoluut waar. Nou ja, Je moet niet vergeten dat we decennia lang... Uh, chemische wapens uh, in zee gestort hebben en ingegraven hebben in de bodem. Zelfs bij Knokken, vlak bij, vlak bij onszelf... liggen nog behoorlijke chemische wapens uh, uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog uh, begraven. Dus, uh, maar het gaat in dit geval zeker niet over het in zee storten. Dus ze denken eraan uh, om op een schip of op een booreiland... een verbrandingsinstallatie, dan wel een vernietigingsinstallatie te, uh, uh, mee te nemen. Uh, maar dit is absoluut uniek, want ik vroeg aan... Deze man vanmiddag ook. Is dit ooit ergens eerder geprobeerd, getest? Toen zei hij, nou bij mij weten niet. Maar de technologie van het verbranden van, van die chemische grondstoffen... is wel zodanig ontwikkeld dat uh, ja, dat op zich geen groot probleem is. Het is meer waar zet je dat uh, uh, uh, fabriekje neer. Ja, precies, want daar krijg je dan ook weer discussie over. Net zoals we hadden het net over Albanië en België... Uh, daar geen uh, belangstelling voor hadden. Daar zal je dan ook wel weer discussie over krijgen. Ja, daar zijn ze zeker bang voor. Want het was ook het voorbeeld van Albanië waar wel die technologie aanwezig is. Maar er was net, is net een nieuwe premier gekozen... op een uh, belangrijk politiek agendapunt in de campagne... namelijk om, om uh, zeer goed voor het milieu te zijn. Dus uh, die had het signaal gegeven dat het voor hem niet opportun was... om in zijn land nu meteen een pleidooi te gaan houden... om iets van, wat is het, 3100 31, ton uh, chemische wapens te gaan vernietigen. Maar blijkelijk is de OPCW wel al zover met het inventariseren in Syrië... dat ze nadenken over de volgende stap, namelijk het vernietigen ervan. Ja, je, we weten allemaal dat er een ontzettend strak plan is neergelegd. Uh, heel snel hebben ze bijna de, uh, zeg maar 20 plekken bezocht in Syrië... waar die chemische wapens werden vervaardigd, samengesteld. Uh, die zijn onklaargemaakt. Dan moet je echt denken aan variatie van het slaan met hamers op, op, op knoppen... computers vernietigen, leidingen doorknippen. Op die manier is Syrië nu niet in staat om chemische wapens meer te maken. Maar ze hebben een enorme voorraad aan grondstoffen... He, mosterdgas en, en saringas, en die, worden allemaal, die moeten dan in die wapens nog gebracht worden. Nou, die capaciteit is zeg maar weg in Syrië. Uh, maar ja, ah, al die grondstoffen, al die giftige gassen, die moeten ook nog weg. Ja, precies. En misschien wel via zee. Dankjewel, Lex. Lex Rundekamp was dat. Drumstick en ijsjes voor een euro. Drie rookworsten voor twee euro. Het zijn zo al de aanbiedingen in de nieuwe winkel, de Mega Food Stunter. Een zaak met voor een deel flink diepgevroren producten. De keten opende vandaag in Harderwijk de zevende vestiging. Binnen een half jaar moeten er nog twintig tot dertig winkels bijkomen. Verslaggever Jeroen Schutijzer die sprak met een van de initiatiefnemers. Is het een schot in de roos? Een schot in de roos met name voor de doelgroep die wij hebben... En de doelgroep van ons zijn dat toch de, de mensen met een, ja, wij noemen dat met een kleine beurs... en die gewoon heel erg blij zijn met ons concept. Heel veel producten voor heel weinig geld. Je ziet het ook aan de, aan de reacties die wij dus krijgen van de mensen via de e-mail. Daar zien we gewoon heel veel schrijnende gevallen. Mensen die gewoon bedanken dat wij er zijn voor de mensen... dat ze voor heel weinig geld toch eens een keer een stukje vlees kunnen eten in de week. We krijgen e-mails van mensen die zeggen van... jongens we vinden het zo leuk dat jullie er zijn. Mijn zoon van tien jaar die kan nu voor het eerst eens een keer met gebak trakteren. Wat zijn het voor producten? Het zijn allemaal hoogwaardige producten. Het is van groente tot kip, van uh, varkensvlees tot ijs, van pizza's tot gebak. Gewoon het hele assortiment wat normaal in de diepvries uh, ligt. U moet denken dat bijvoorbeeld s winters wij heel veel ijs verkopen. En zomers heel veel rookworsten. Want het zijn... Restpartijen Vindt u een vervelend woord? Wij zeggen liever overproductie. U moet begrijpen dat als het heel erg mooi weer is... dat de ijsfabrikanten volop ijs produceren. Op dat moment, een week later regent het heel hard. op dat moment de afzet van ijs, dat, dat keldert gewoon naar beneden toe. Op dat moment kopen wij de partijen van de producenten... en die verkopen wij dan als het minder mooi weer is. Maar dan wel voor meer dan de helft van de prijs. Ze zijn niet over de datum. Nee, absoluut niet. Met welke fabrikanten heeft u contact? Dat zijn allemaal aanleveranciers. Waarom doet u dit? Ja, 25 jaar geleden ben ik met toeval tegen deze, dit, deze werkzaamheden aangelopen. Altijd de producten verkocht in het buitenland. Niet wetende dat het in Nederland een, een, een gat in de markt zou zijn. En ik denk toch dat, dat elke ondernemer ook diep in zijn hart... wel een stukje medeleven voor de mens heeft... Eigenlijk zou je bij ons in de winkel moeten komen kijken. En dan ziet u de mensen komen, hoe die gekleed zijn, hoe, hoe dramatische mensen zijn. Dat een van de eerste keren dat ik zelf een beetje door de winkel heen liep bij de kassa... dan zie ik daar mijn vrouw met drie pasjes in de hand staan. En ze zegt van nou meneer, op een van deze drie pasjes staat nou één euro, maar ik weet alleen niet welke." Dus die ging dus gewoon drie pasjes proberen om te kijken waar die ene euro op stond. Er zijn meer mensen in Nederland die echt wel armoede hebben. En dat is een van de redenen dat wij gezegd hebben... jongens, in plaats van de overproducties... dat we die verkopen aan het buitenland... we halen daar een deel van af. We verkopen niet alles meer aan het buitenland... maar we zetten dit op de Nederlandse markt af. De bijdrage was van onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Waarom mogen alleen de Nederlandse spoorwegen en de Belgische NMBS... een alternatief bedenken voor de mislukte Vira? Is het wel legaal dat andere vervoerders daar geen kans krijgen? CDA en D66 in de Tweede Kamer willen dat de autoriteit... consumenten en markt dat gaat onderzoeken. Staatssecretaris Monsveld vindt het acceptabel... dat de NS geen eigen hoge snelheidstreinen meer laat rijden... en vooral snelle intercity's inzet tussen Brussel en Amsterdam. We gaan erover praten met Sander de Rauwe van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft u tegen de oplossing van de staatssecretaris? Wat uh, wij, maar ook andere partijen, uh, tegen de oplossing hebben... is dat uh, consequent andere partijen uh, buiten de deur uh, worden gehouden. En dat tegen de achtergrond van een concessie... Uh, die uh, volstrekt niet nagekomen is de afgelopen jaren. Die de reiziger heeft laten staan op het station... en die de belastingbetaler ongevraagd een enorme rekening heeft gegeven. U vertrouwt de NS niet meer? Ik vind dat de NS het heel goed doet op het gewone spoor... Uh, Uitgezonderd het winterweer, daar zie je dat ze vaak kwetsbaar zijn. Maar uh, onze opvatting is wel dat als het gaat om de HSL, dat de uh, NS daar helaas uh, enorm door het ijs gezakt is. Daarom hebben wij als CDA gezegd: NS moet, wat ons betreft, gewoon een kans krijgen op ja. HSL. Maar ook andere partijen moeten uh, nu een kans krijgen om dat ja, te, te kunnen. Waar wij aan denken is dat wij eerder al gezegd hebben een, een marktconsultatie zou mogelijk moeten zijn, waarbij ook andere partijen, bijvoorbeeld de oorspronkelijke partijen, die ook meegedaan hebben aan de oorspronkelijke aanbesteding, dat die tenminste ook een voorstel moeten kunnen doen, zodat de belastingbetaler de politiek echt kan vergelijken. Wie biedt wat aan? Connection Veolia, als ik het goed weet te herinneren. Bijvoorbeeld, die hebben meegedaan destijds aan de aanbesteding. En helaas is het zo voor degene die dat nu niet willen... dat als je eenmaal A zegt, moet je ook B zeggen. Zeker bij aanbesteding. Het kan niet zo zijn dat je eerst wel een aanbesteding aangaat... en partijen vraagt en vervolgens keer op keer die aanbesteding fors wijzigt... en andere de andere buiten de deur houdt. Yeah. Dan moet je ook andere partijen zeggen... ook diverse hoogleraren, adviseurs... dan moet je ook die erbij betrekken. Als dat niet kan, loop je grote juridische risico's. En daarover maken wij onze. Met D66 zorgen. Om... Maar uh, want die zorgen die zijn nu voldoende wel duidelijk ook de afgelopen tijd uh, heb ik u die zorgen wel eens horen uiten. Maar uh, dan moet je dat politieke gevecht voeren in de Tweede Kamer. Maar dat doet u niet. U stapt naar de autoriteit consumenten en markt. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, ten eerste voeren wij overal waar dat uh, moet uh, die gevechten. Uh, dus ook in de Kamer, zoals u afgelopen weken uh, heeft gezien. We hebben uh, daar ja, emoties... Nee, maar ik wel, uh, de vraag was eigenlijk, de kern van de vraag is... waarom stapt u naar de autoriteit en Markt? Ja, nee, begrijp ik, ga ik beantwoorden. Maar u legde mij wat in de mond wat ik uh, even wilde weer spreken. <laughs> uh, maar waarom naar de ja. ACM? Omdat de ACM uh, ingesteld is uh, door de overheid, door de politiek... om te kijken naar mededinging, naar een eerlijk speelveld... En naar onze stellige overtuigingen en ook die van D66... zijn daar in deze zaak heel veel vraagtekens bij te zetten... bij een dossier waar al zo ontzettend veel fout is gegaan. Ja, maar kan die autoriteit Consument en markt de staatssecretaris dwingen... om toch, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld Arriva of Veolia... maar misschien zijn er ook nog andere partijen, te laten rijden op het traject? Het gaat uh, zowel uh, ons als CDA, maar ook D66 niet om zozeer specifieke andere partijen. Het gaat ons erom dat andere partijen, wie dat ook zijn, een eerlijke kans krijgen om tenminste een voorstel te doen. Die kans wordt uh, nu niet geboden. En de ACM uh, hebben wij gevraagd om te kijken naar de consequenties van het voorstel wat voor ligt. Waar wij namelijk gewoon bang voor zijn, is dat we opnieuw zien dat een overheid faalt bij de HSL... En wij hebben meerdere keren om juridische adviezen gevraagd... die we dan alleen in het geheim mogen bekijken. We mogen daar dan niet over citeren, we mogen daar niet over publiceren. Dus we staan met de rug tegen de muur als wij uh, daar vragen over hebben. En daarom stappen wij nu naar een onafhankelijke autoriteit... om uh, te kijken uh, of zij uh, een aantal zaken uh, wel open en eerlijk uh, op tafel kunnen leggen. Die moet dan maar de uitspraak doen, de autoriteit Consument en markt. Ik dank u wel, meneer De Rauwer. Sander De Rauwer was dat van het CDA. Graag gedaan. Een normale avondspits, uh, Wijnand Ja, maar wel op het hoogtepunt van die spits. Dus alle dagelijkse files die zijn nu wel present. 53 stuks, 250 kilometer, alles bij elkaar. Uh, twee files die vallen echt op, want daar zijn ongelukken gebeurd. Op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Breda en Knoopend Hooipolder, 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En ze zijn nog eventjes bezig met het opruimen van een ongeluk bij Apeldoorn. Op de A50 naar Zwolle. Er staat tussen Beekbergen en Apeldoorn Noord, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Hoewel we uit de recessie... Zijn, blijft het nog steeds moeilijk om een bedrijf te starten? Banken zijn voorzichtig, geven vaak nul op het request. Tweede Kamer en het kabinet willen daar wat aan doen. Op initiatief van het CDA gaan ze ruimbaan maken voor zogenoemde kredietunies. Dat zijn corporaties waarbij ondernemers samen geld in de pot stoppen om anderen op gang te helpen. In Nunspeet is al zo'n corporatie opgericht. Kom binnen. Welkom. WE Systems. Dit was uw bedrijf, hè? Dat was mijn bedrijf. En daar deden we aan uh, intern transport en opslag in de gezondheidszorg, een handelsonderneming. Evert Versluis, u heeft de zaak verkocht? Ik heb de zaak verkocht, begin 2010. En u moest op zoek naar iets anders, hè? want ondernemers kunnen één ding niet. Stilzitten. <laughs> dus hebben we naar nou iets anders gezocht. Wetende bij de verkoop van het bedrijf hoe uh, soms de financiering heel erg moeilijk is... Hebben we toen gezegd, uh, laten we eens kijken of er niet uh, een ondersteuningsprogramma geregeld zou kunnen worden voor het aanstormen van talent van ondernemers. En dat gebeurde eerder dit jaar. Het coöperatief ondernemersplatform Veluwe. Een aantal andere ondernemers met eigenlijk dezelfde insteek en dezelfde ervaring. Banken deden moeilijk, banken doen nog steeds moeilijk. Een heel bekend verhaal uh, dat de banken moeilijk doen. Zeer terughoudend met het uh, verstrekken van kredieten. Ja, en dan krijgen we toch een paar problemen. Terwijl er nog zoveel ondernemers zijn die ze ontzettend graag nog welke keer doorgaan met het hele verhaal. Die coöperatie van u? Is dat nou hetzelfde als de kredietunie waar het nu in Den Haag over gaat? Ja, eigenlijk wel. Het valt in feite onder de algemene term kredietunie. Wij blijven het een coöperatie noemen omdat wij ervan uitgaan dat het een besloten beslissingscircuit is waarbinnen die kredietverlening plaatsvindt. En waarom is het nou voor u veel gemakkelijker om jonge ondernemers te steunen? Wij beoordelen een ondernemer niet alleen op zijn ondernemersplan en zijn haalbaarheid van zijn ondernemersplan. Maar we beoordelen met name ook op de groene, bruine, op welke kleur ogen dan ook, maar in de vorm dat we ook kijken naar die ondernemer en proberen te denken in kansen. En door die coaching die wij hebben zijn wij branchegericht. Dat wil zeggen, wij zoeken iemand die de beoordeling doet vanuit de branche. U bestaat net een half jaar, hè? Ja. En is de kraan al opengedraaid? De kraan is, uh, is opengedraaid. Uh, we hebben toevalligerwijs gisteren ons eerste kredietovereenkomst uh, getekend... met een hele blije ondernemer... Ja, die, dat snap ik. ...die nu de gelegenheid krijgt om, uh, om zijn vleugels uit te slaan. Wat heeft hij gekregen, tussen aanhalingstekens? Hij heeft een krediet gekregen van 40.000 euro... En kan daarmee een, een productie opstarten. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat daarmee uh, productiefaciliteiten inrichten voor uh, 3D-printing. Op de Veluwe? Op de Veluwe. Het draait u wel om de regio, de werkgelegenheid hier? Daar gaat het om. Wij kennen het kerktorenprincipe. Een welbekende kerktorenprincipe. Ga op de kerktoren staan. We zijn hier voor niks op de Veluwe. Ga op de kerktoren staan. Kijk om je heen. Tot zover je kijken kunt, ga je financieren. Dan weet je de sociale structuur van de mensen. Je weet hun reputatie, je weet hun inzet. En dat betekent dus dat je die kunt financieren. Mensen die daar buiten vallen, daarvan hopen wij... dat ze bij een volgende coöperatie terecht kunnen. Een andere COP. En als dat, dat is nu al het geval. We hebben al een broertje in de Achterhoek, naburkrediet. Het woord zegt het al, je helpt elkaar een stuk vooruit. U bent toch een beetje bankier geworden hè, nu, op uw oude dag. Nee hoor, we zijn een blijven ondernemer. En geld is een middel. En bij de bank is geld een doel. Is dat het verschil? Wij denk ik dat het veel verschil is. Dat is mooi, maar u had dat middel ook anders kunnen gebruiken. Ja. Een mooie Lamborghini voor de deur. Eh, meneer, het interesseert me helemaal niets. <lacht> Louis, volgens mij wel. Even het versluis was dat. Deelnemer aan het coöperatief ondernemersplatform Veluwe. En Louis Dekker maakte dus de reportage. Santana, Game of Love. In de kast en de luchtgitaar. Santana was dat met Michelle Brons. The Game of Love. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Eva De Bruin? Goedemiddag. Volop aandacht in de media voor het vrijlaten op borgtocht van de Greenpeace-activisten. De vriendin van Mannes Ubos schreeuwt het uit van vreugde voor de microfoon van RTV Noord. <laughs> dit is toch een droom? Wij gaan nu gewoon als gibol en. Uh, nou, als een beetje dus dan ga ik gewoon vasthouden weer kort. Blijdschap en ingehouden woede bij de Britse activisten Alexandra Harris en journalist Kieran Bryan. Ze hebben het nieuws net gehoord en als ze reageerden tegenover Sky News. ben um, I'm really happy. Um, it's not over yet, but there's light at the end of the tunnel. So it's totally ridiculous and I'm looking forward to getting to court as soon as possible and explaining why I'm not guilty of hooliganism or any other crime. De Moscow Times schrijft dat niet alle opvarenden van de Arctic Sunrise op vrijkomen. Het verzoek van een Australische opvarende is afgewezen. Hij komt niet vrij voor de laatste dag van de Olympische Winterspelen in Sochi op 24 februari. In totaal zitten nog 18 van de 30 actievoerders vast. Deutsche Telekom heeft plannen om veel dataverkeer voortaan binnen de landsgrenzen te houden. Dat allemaal om te voorkomen dat de NSC kan meekijken. Want als je een e-mail stuurt naar iemand anders in hetzelfde land, gaat die e-mail soms toch via buitenlandse computers. Dat hebben internetproviders zelf bedacht omdat het soms goedkoper is, zegt een internetexpert tegen de ARD. De voorslag is goed, mogelijk korte wegen te hebben, niet alleen wegen geheimdienstoverwachting en enigman, maar ook om. Een snelle datanleitingen te bekomen. Allerdings is die telecom dat ondernemen wat dat in de vergangenheid verhinderd had. De beste remedie blijft volgens de expert om zelf ervoor te zorgen dat de e-mails goed versleuteld zijn. Dat maakt meelezen lastig. Ruim 60% van de Amsterdamse studenten heeft wel eens ecstasy geslikt, schrijft het Studentenblad Folia Magazine. Uit onderzoek blijkt dat bijna drie kwart van die excessief gebruikende studenten dat minder dan eens per maand doet. Het is normaal geworden om af en toe een pilletje te slikken. Maar er is zeker geen sprake van excessief gebruik, zegt onderzoeker Nabben van het Bonger-instituut dat bij het onderzoek betrokken was. Volgens hem beginnen veel studenten vooral met drugs om zich te onderscheiden. Voormalig Rabobankbaas Piet Moerland, hoofdredacteur Philip Germark van de Volkskrant... Koen van Veenendaal, de oprichter van du en componist John Eubank. Ze zijn allemaal genomineerd voor De Zak van het Jaar. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt. tijdens het Sinterklaas Gala voor Volwassenen... in de Amsterdamse stad Schouwburg. Het staat te lezen op de website van AT5. De BNR die zich het meest heeft misdragen, die wint. Laten we dan het geheugen nog maar even opfrissen. Piet Moerland, natuurlijk genomineerd voor dat Libo-renteschardaal. Philip Remark, omdat de Volkskrant het niet zo nauw nam... met de privacy van Helene Mees... Koen van Veenendaal maakt kans omdat hij heel veel geld declareerde... als adviseur van Alpe En John Eubank, nou, dat is hierom. Moet ik er nu al overheen, jammer zeg. Tot slot nog een mediatip voor vanavond. De Franse weervrouw Doria Tillier... die heeft beloofd dat ze naakt het weer gaat presenteren op Canal Plus... als Frankrijk het WK zou halen. De kans leek niet zo groot en dus kon ze het eergisteren makkelijk beloven. Ik vous je dat als we ons dit jaar voor de Coupe du Monde... en ik ben hier, voor de hele Franse, dan doe ik vandaag mijn meteo aan poil. Ja, Twitter die loopt zich inmiddels warm voor die uitzending. Zo schrijft, en dan twit, dat hij hoopt dat Doria geen treintje doet vanavond. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Die heeft zich ook verkeken op de kracht van de sociale media. Frankrijk zit gekluisterd aan de buis vanavond. En dan een keer niet voor het voetbal. Goed, dankjewel Ewart. We hebben nog veel meer nieuws straks na zes uur. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. En een wat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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat. Navit Easy. Kijk op navit.nl Slash Easy. Account View bedrijfsoftware Huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur.